van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Joris Stuwenitski met het NOS journaal. Informateur opstelte wilde doorgaan met de onderhandelingen over een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Dat schrijft hij in zijn eindverslag. Opstelten stelden de fractieleiders gisteren voor om door te praten. Bij de bespreking van het conceptregeerakkoord moest dan vastkomen te staan dat alle leden van de fracties, inclusief de drie CDA-dissidenten, het zouden steunen. PVV-leider Wilders ging daar niet mee akkoord. Hij wilde die garantie vooraf hebben. Opstelten sluit zich aan bij de conclusie van de drie fractieleiders dat een stabiel kabinet niet mogelijk is. De informateur had kritiek op de brief die CDA-onderhandelaar Klink zijn partijgenoten heeft geschreven. Daarmee heeft hij de vertrouwelijkheid van de onderhandelingstafel geschonden, al dus opstelte. De informateur heeft koningin Beatrix vanmiddag ingelicht over de mislukte formatie. Waarschijnlijk begint de koningin maandag de gesprekken met de leiders van de politieke partijen. De Britse oud-premier Tony Blair is in Dublin bekogeld met eieren en schoenen. Hij was in de Ierse hoofdstad om zijn nieuwe boek te signeren... Blair werd opgewacht door zo'n 300 demonstranten. Die protesteerden tegen zijn rol in de Irakoorlog. Daar schrijft Blair over zijn autobiografische boek A Journey. Hij werd niet geraakt door de eieren en schoenen. De politie in Dublin heeft drie mensen opgepakt. Burgemeester van der Laan van Amsterdam wil dat er een einde komt aan de vechtgala's in zijn stad. Hij noemde Free Fight en Kickbox Gala's netwerkbijeenkomsten van de georganiseerde misdaad. Van der Laan willen de organisatoren van de gala's moeilijker maken om aan een vergunning te komen. Ook wil hij dat de verhuurder van de locaties waar de gala's worden gehouden met de evenementen stoppen. Het gaat dan om de complexen waar de gemeente deels eigenaar van is. Dan nog het weer: het is afwisselend bewolkt en zonnig en op een enkele plaats kans op een lichte bui. Middagtemperatuur rond de 18 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. Dit was het NOS was... Show.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 Negen Komen wij de buurvrouw tegen Heksjes klik op de stoep De molen toeten ver de koep En ze loopt de bukske achterna Naar de hema en beslist niet voor een cupjesla Lekkere worst van de heemacht Vet vrij papieren en rond. Zacht druk op langs de sabbatje Met een vent ziet het toch niet dus kom. Lekkere worst van de heemacht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 de straat en langs het plein Ze weet precies wat ze moet zijn En er buik die rammelt als een gek Ze gaat bij de HEMA binnen Want ze is niet zo trek Lekkere worst van de HEMA Vet bij papierken erop Zacht op langs met zijn De vent ziet er toch niet eens kom Lekkere worst van de HEMA als ons ik vroeger gezien. Waarom? Je wordt nog te leken, op het strand eh, verkrijgbaar. Speciaal uh, gedraaid voor collega Maurice Smilder. En daarmee over de uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, ja, krijgt krijg er warm van. Ja, geweldig. Geweldig. Nou Mo, ik hoop dat je het hartstikke druk hebt. Wow, zweet op je voorhoofd. Al die uh, Ironmans voor de kar. zou hij. Helemaal goed. Nou, die lusten wel een worstje hoor. Ja. Nou, wij gaan uh, vrolijk verder met uh, de, de tweede uur uh, za Zandvoort op zaterdag. Uh, wat kan u al van ons nog allemaal verwachten? Om rond de klok van half vier de evenementenagenda. Rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Sandvoort. En ook van uh, Nostalgia. Cinema Nostalgia. Met een prachtige film. Uh, wat hebben we verder nog? We kijken vooruit naar het Kunstfestijn 2010. We hebben voor u de uitslag van de DTM kwalificatie. Zometeen gaan we weer live over naar Joop van Es in Castricum. Want daar de tussenstand die gemeld was was 0-0 Castricum 1 SV Zandvoort. Dus dat loopt ook nog. We kijken even wat er dit weekend op het circuitpark in Zandvoort te doen is. Ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren. Gaan we dat allemaal dit uur doen Albert-Jan? We gaan een heleboel dit uur doen. Oké, okay, ja. nou dan krijgen we druk. Hups, snel weer door dan. Hier is Making My Mind Up. Bugs Lekker vrolijk van wordt zo op de zaterdagmiddag bij CFM. door de Baksvis en Making My Mind Up. Nou, we zijn heel benieuwd hoe het uiteraard gaat met eh, SV Zomvoort. We spelen vandaag uit in Castricum en snel weer over naar Jab Fres. Jab, hoe is het daar? Wat jij over die, mu jij over die muziek zei, uh, Rob, dat uh, kan ik niet van deze wedstrijd zeggen. Oh. Het een beetje een saaie wedstrijd te worden. Zomvoort uh, uh, kan niet uh, vooruit uh, Castricum. Uh, kan het wel, maar dan staat Bodevet in de weg. Het is uh, een beetje, ja... Uh, een wedstrijd. Het is gewoon het goede woord, een saaie wedstrijd. Er gebeurt heel weinig. We zitten nu in de 39e minuut het is dat, uh, oe, dan gaat toch wel bijna fout, maar het is weer de vet. Die die bal weg krijgen, dan gaat John Keur en dan gaat lange solo over de hele as van het veld. Hij stuurt de middelhuis, stelt af naar Max Aardenwerk, Max Aardenwerk naar uh, Michael Kuil. die komt helemaal vrij in de hoek. Zet die bal voor, dan gaat hij voor Hoppen. Oh, de keeper kan er nog weer tegen, De tweede instantie ook weer tegenhouden. de eerste instantie schiet Hoppen tegen de benen van de keeper op. Het probeert het nog een keer, En via de handen van de keeper gaat hij over de achterlijn. Dit was eindelijk weer eens een, een beetje actie van Zand, een beetje behoorlijk actie van Zand. Goed, dat resulteert in een, een corner vanaf de van Zand, de linkerkant van het veld. En daar gaat Max Aardberg, dat ze ermee bemoeien, inswingen, derhalve. Uh, dat moet gewisseld worden, zie ik ineens. Oké, okay. Ronald Kales gaat eraf. Remco Loos komt erin. Ik denk dat uh, Kales geblesseerd is. Die begon al licht geblesseerd aan die wedstrijd. En uh, Remco Loos komt hem vervangen. Uh, dat is toch een adelating in de verdediging van Zandvoort. Want het is natuurlijk een hele ervaren jongen die uh, een ruptiefloos die bal gaat weghalen. En dat moet wel dan maar kijken dat uh, die jongen Remco Loos dat uh, kan. Ik ben er bang voor. Maar we zullen het merken hoe het gaat. Goed, uh, Max Aardewerker mag die, uh, die corner gaan nemen. Legt hem even goed neer. En dan krijgen we het uh, onherpelijke seintje. Allerlei bewegingen gaan er dan in. Stadlobieden gaat de bal komen. je inswingen En er wordt over stombelaar heen weggekopt. Hoe kan dat? De man is bijna twee meter. En die laat zich gewoon naar beneden trekken. En die, uh, die laat die bal wegkoppen. Inzet weer van uh, Aardenberg, Maar die werd weggewerkt door de verdediging van Kastikum. Kastikum heeft de bal op, op de rechterkant. En daar zit de Remco Rambé, die krijgt die bal niet te pakken, diepe bal. Hij moet Loos moet gaan ingrijpen, bal, Loos laat die bal lopen. Kan instrijden, gaat het gebied in. Dan gaat er ge... Nee, het wordt geen penalty. Dat zou hij best wel willen, maar ik denk... Dan gaat er iets gebeuren, Remco Loos. Staat nog geen minuut in het veld, hij heeft nu al een gele kaart te pakken. Het was natuurlijk een overtreding, maar hij was niet in het stafstandgebied. Ik sta staat er toch redelijk goed voor je. En dat was zeker niet het geval. Maar wel een vrije schop, een meter of wat zal het zijn? Elf van de achterlijn af. En dat uh, gaat alles van voort, staat hier achterin, behalve Michael Kuyl. Er zitten twee hele lange spitsen in bij, uh, bij Kastrikken. En die, uh, die moeten natuurlijk dubbel bewaakt worden. Jullie vissen is redelijk lang, Bas -linders. Ja, die is ook wel bang, maar die heeft zijn gewicht tegen, je kan niet zo hoog springen. Peter Koper staat achterin. Zo'n claude heeft de vrije ze gegeven. afgelekt naar de rand, 16 gebied. Wordt ingezet. En daar zit uh, Loos, die kan die bal wegwerken. Maar Kastlikum pakt hem op, natuurlijk, want er staan daar nog mensen van Kastlikum. En dan die, die bal naar de linkerkant. Gaat hij weer voor, het is het in. Dus het wordt weggewerkt door, even kijken, Peter Koper. Heel ver weggebreed naar de middenlijn toe. En de weer Kastnikum die kan druk zetten. Van staat het onder druk, komt weer een diepe bal. En het is daar Bas Lemmers die kan hem wegkoppelen. Lemmers naar Remco Rondé. Dan kan het ook een beetje, een beetje rustiger, denk ik. Rondé naar uh, Billy Vissen. Die krijgt daar een gooi van, heb ik jou daar. En dat wordt een kaart voor de uh, speler van Castellicum. Dat kan niet anders. Ja, hij wordt bij de 65 groepen. Heeft die gele kaart al in zijn handen. En uh, dat is dus nu 1 om één wat de gele kaarten betreft. Het was ook een behoorlijke overtreding. Uh, Vissen kwam er aanloop met de bal in de voet. En deze man blokkeert hem, gebukte. Dat is levensgevaarlijk. Dan kan hij een, een rotsmakker maken. En dan kan er allerlei blessures opleveren. Dat is gelukkig niet het geval, want die loopt alweer. En die uh, gaat nu naar voren toe. Uh, even kijken, John Keur gaat die bal nemen. Even de administratie van de scheidsrechter bijwerken. Ja, daar gaat hij komen. En Max Aardewilk terug naar Keur. Keur, die staat even te twijfelen, maar gaat, hij, gaat hij toch naar voren toe. Richting Ivo Hoppen. Hoppen kan er niet bij komen. Gaat over de verdediging heen. En Kastien komt heel simpel uitverdedigen. Komt hij over het as van het veld. Dan moet hem Heumko komen. Dat doet hij ook. De bol wordt naar buiten gesteld. Naar de linkerkant. Linkerkant met Petrik Open daar. Petrik van er kwam aan de rechterkant natuurlijk. Uh, ...en wordt weer teruggespeeld. Uh, Kastikum is op eigen helft, wordt teruggedrongen naar Zandvoort. Dat gaat toch weer door het midden, we hebben het gewoon verkeerd gedek gedekt. We krijgen veel te veel ruimte en hier had Loos zomaar een tweede gele kaart kunnen krijgen. Want de scheidsrechter die heeft mensen, die houdt zijn kaart op zak. Het was toch een behoorlijke overtreding van Loos... ...die hij niet gezien heeft of misschien wel niet kon zien. Weer Kastikum, Kastikum, naar het centrum van het veld richting het 16 meter gebied van Boy de maar dat is helemaal één tweetje. En dat wordt heel mooi teruggetikt voor Remco Wel weliswaar over de achterlijn. En corner voor Kastelijkhalve. Er, er was helemaal niks aan de hand. Geen penalty. Dat was er wel een kort bij, maar het is gewoon een achterbal of een cornerbal. En die moet er, die ga ik er nog even voor u meenemen. Het is ondertussen de 44 e minuut. En er is één keer een blessure behandeld geweest. Dus het zal best wel meevallen wat die extra tijd betreft. De bal gaat nu pas naar de hoek toe en er wordt daar tegen de scherzetter geplast door een van de spelers. Die vindt waarschijnlijk dat hij een penalty verdiend had. Nou, het is niet het geval. Dus wordt er wordt gewoon een corner en die gaat nu genomen worden. Daar komt hij aan. Hoog, op de 11 meter weer. En dat is Boy die heel simpel kan pakken, maar er staat niet meer gezond voor het. Maar, erop, maar die staat tegen vier man te knokken. Dat lukt hem nooit. Kastikum gaat weer die bal overnemen. Dat was daar op hun eigen veld, Op hun eigen helft. gaan bouwen aan een aanval. Middelijn nu weer teruggespeeld naar de centrale verdediger van Kastikum. En dan gaat het nu naar uh, persoon van de rechterkant van het veld. Daar had Peter Koven moeten staan, die staat er niet. Deze kan dus gewoon rustig aan de uh, spelen naar het centrale middenvelder. En ik krijg hem weer terug. Weer diepe te bal Op die lange mensen, natuurlijk op die lange mensen. Maar die gaat er ver overheen. Boydavet kan hem innemen. De klok staat op bijna 45 minuten. Zeg even of ik nog door moet blijven gaan. Dan doe ik dat en anders ga ik terug. Nee, Jop, ik heb nog even een vraag aan je. Ik hoorde de hele tijd van, dat de tegenpartij denkt een penalty te krijgen. Speelt de achterhoede van SV Zalvoort zo hard vandaag? Nou, nee. Dit is nu uh, twee keer gebeurd. Dat gebeurt gewoon. Dat is een uh, Dat zijn dingen, Spelende situaties, dat gebeurt. Maar eh, verdedigers zijn over het algemeen wat, wat harder dan, eh, dan de aanvallers. De aanvallers zijn over het algemeen wat sierlijker En eh, kunnen misschien wel wat makkelijker een bal bij zich houden. Want eh, die moeten natuurlijk de kansen creëren en de verdedigers moeten alleen maar die bal tegenhouden. Nou mis je natuurlijk ook nog Ronald Taalens op dit moment eh, in de verdediging. Eh, ja, dat wordt misschien een beetje onzeker. Chanteur is eh, een uitstekende voetballer, absoluut. Maar hij eh, duimpje mee voorhoofd. Maar hij. Eh, uh, ja, is toch de veertig gepasseerd en uh, een hele wedstrijd spelen, dan wordt het wat moeilijk, dus hij moet zich een klein beetje inhouden. Maar het is niet anders, uh, we gaan nog steeds eventjes door hier. Uh, Ivo Hopper geeft daar zijn tegenstander een gooi, dat was een gooitje eigenlijk hoor, ik doe best van mij. Maar er wordt het over gefloten en het is op de eigen helft van Zandvoort dat uh, Kastlikum een vrije top gaan nemen. Een meter of twee buiten de middel middellijn en die bal gaat er nog steeds niet naartoe, want niemand is gelegen uh, om hem te gaan halen, Nou, daar komt hij dan eindelijk aan. En dan gaat Kastlikum die vrije nemen, Dan komt hij aan. Aan de dezelfde van de linkerkant van de cel. Uh, 1, 2, het veld. 1-2, gaat die aanraden aanvallen. En dan is het uh, Billy Fissers die daar... Ja! Ja! Ja! ja. Misschien een uh, compensatie van, van wat ik daar straks een gooi kreeg. Hij moet nu bij de cijfers komen in ieder geval. Maar ik zie nog geen gele, gele kaart in de handen van de Dus Het is voor mij aan de andere kant van het veld. Hij uh, wordt gewaarschuwd. Ik denk je omhoog van dit we wel lekker niet meer. Nee meneer, doen we niet meer. Ik zal het beloven. En die beloften zijn vaak niet zo'n wakker. Even kijken, op de ja, ter hoogte van de 16 meter lijn mag Kastrikken die bal gaan nemen. Er zijn nu vier lange mensen in het strafstofgebied van Zandvoort. En heel Zandvoort, behalve Ivo Hoppe en Michael Keil, staat in het 16 meter gebied om te voorkomen dat een vlak voor rust nog eventjes een voorsprong gaan nemen. Daar komt hij aan. En dit is, oe, dat, was, dat is een mooie kop Dat is het einde van de eerste helft. Maar het was een hele mooie kop van die hele lange man. Maar hij kopte recht in de handen van Boy de Vet. Die had er geen problemen mee. Het is 0-0 bij rust. En ik zit eigenlijk op twee dingen na, of drie dingen na, naar een hele saai wedstrijd te kijken. Oké, okay, Joop, dankjewel voor de eerste helft. En dus zo komen we uiteraard bij terug voor de tweede helft. Deze wedstrijd 0-0. tegen 0. Castricum tegen SV Zandvoort. Feestje in de studio van CFM. Met de Bobby Socks en uh, La De Swing. Leuk plaatje hoop ik wel. En dan niet in het Engels, hè, maar wel gewoon in het origineel Zweeds. Hè? Kijk, helemaal ja. goed. Ja, ja goed. Jij had, ik bedoel, ik heb nieuws. Ja, heb jij nieuws? Wat hoor ik nu? Ja, wat hoor ik Baantjer. Nu? Kan je daar wat over vertellen? Hij is afgelopen af, af, week overleden. Ja, helaas. Appie Baantjer is niet meer. Maar laat natuurlijk uh, gigantisch veel... Uh, Pockets achter en boekje achter over uh, onze grote regisseur met zijn assistent. Een prachtige serie was het. U kunt de volledige serie ook uh, op uh, dvd krijgen. Blijf populair. 2 miljoen kijkers ruim, hè? gewoon ja. op een gegeven moment naar maar, de afleveringen. En natuurlijk geweldige muziek, zoals u, uh, ja, van Jean-Toets Tielemans. En uh, prachtig. Vandaar dat ik leuk dat je hem even opzetten. Ja. Hoe ja. kom ik erop? Hoe kom je erop? Ja. <laughs> Helemaal goed. Maar goed, Appie Baantje leeft voort in zijn muziek en in zijn boeken. Oké, okay, nou, heb jij een, uh, nog een berichtje? Ja, je overvalt me dat nu mee. Nou, nou ja, ik denk. Uh, zet hem er maar in. Laat ik zeg er... van. Oh, je wil hem even ja, horen? Ja, nou, ja laat toch. Ze oh, oh, ja. Ik zeg, we gebruiken hem als filler. Nee, ja. hij wil hem weer helemaal horen. Ja. Roy, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. Jongen, jongen, jongen, jongen. Nou, komt ja.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 Dat was de laatst verschenen single van Maroon 5, You're the Misery. Hebben wij de ruzie weer daarbij gelegd, Albert-Jan? Ja, dat krijg je. Ja, als... ja je was een beetje pauze op me, hè? Ja, nou, als dan jij... Dan... jij zegt, we gebruiken dat, dat schitterende nummer van Toet Stielemans als filler. Nou ja, filler, wat is een filler? Maar dit nummer is veel te mooi om niet gedraaid te worden. Nee, daar heb jij ook weer een dus punt, maar to... het is ook wel weer een mooie filler. Ja, oké. Okay. Dus ja, daar vandaar. Allebei een beetje gelijk, maar ik ben blij dat ik het toch goed. even tot het Handje, handje erop. Ja, Houdtje, je Rob, erop? Bij deze? Okay. doen we dat? Dat scheelt weer voor het werk overleggen. Helemaal om vijf goed. Uur. Trouwens, heb jij wel eens op dansles gezeten ooit? <lacht> nee, nee, nee, nee. R uh, Roy wordt wo wo ook, wo ook, wo ook helemaal niks hoor. Roy zit hier toevallig ook in de studio van <laughs> Entertainment for You. Ik, ik zie dan, hem uh, vaak dansen daar bij het muziekpavillon hoor. Dus, uh, <laughs> nee, toch nee, Roy nee, nee, of niet? Maar quickstep, uh, Roomba, cha cha cha. Nee, nee, nee. Jongens, jongens, waar gaan we heen? Maar gelukkig uh, is het Danscentrum Rob Dolderman. Vanaf 16 die gaat vanaf 16 december aanstaande danslessen verzorgen... in een volledig gerestylede gere gere grote zaal van de Krocht. De zaal heeft onder andere een grote spiegelwand gekregen... en is ook grondig, schoon en leeg gemaakt. Dolderman is er uh, zo een beetje de hele zomer mee bezig geweest... maar heeft uh, wel veel eer van zijn werk. Het is nu een echt, echt danscentrum geworden. De nieuwe spiegelwand is prominent aanwezig... maar ook het geluid heeft de dansleraar die ooit een drive-in-show... Heeft gat grondig aangepakt. Op zo'n manier kunnen we ook bruiloften en feesten hier organiseren. Want de muzikale ondersteuning behoort nu tot de mogelijkheden. Dansen aan zee zal hier naam gaan maken. Dat kan niet anders, aldus Rob. Wilt u meer informatie, zoals tijden en prijzen over dansen aan zee... het danscentrum van Rob Dolderman... vindt u uiteraard op internet www.dansschoolrobdolderman.nl. Hoor ik daar weer een nummer van Bluff aan komen? Dansen aan zee? <lacht> nou, die hebben we al gedraaid. Maar ah, goed, okay. het wordt tijd dat... Uh, het zijn dus uh, voor gevorderden, voor beginners... en uh, voor, voor kinderen of voor jongeren en voor ouderen... voor ieder wat wils, dus ik zou zeggen... Uh, Pak je dansschoenen en ga eens een keer. Leuk weer de cha en Roomba dansen. Ja, de jeugd moet weer lekker gaan dansen. Nou, dat kan bij uh, Rob. www.robdolderman.nl Daar vind je het wel. Gewoon lekker gaan dansen, dit nieuwe dansseizoen. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Roy, ga je mee? Ga je mee? Hij oh, bloost niet. Hij is ja, in één keer stil. Ja. Nee. Ik wil deze dans voor jou. Genie. De zaterdagmiddag van CFM, die lekkere plaat van Chakaka. En I'm Everyone. En erachteraan deze van Lisa Lois. Little by Little, de laatste verschenen single van haar. Ja, een blokje berichten. Ja, tijd voor de evenementenagenda. Het is uh, iets over half vier geworden en tijd voor de evenementenagenda. En we hadden het net over die dansschool Rob Dolderman. Maar die houdt uh, vanavond een open dansavond. En wel aan, in, uiteraard in de krocht. Aanvang half negen. Dus een open dansavond van dansschool Rob Dolderman. En dat is dus in de krocht. En uh, dan kan u de geheel, de herst restylede danszaal bezichtigen. Nou, er wordt op dit moment ook fanatiek gebritst op het strand... in de diverse strandpaviljoens. Maar dan, moeten we, dan moet je zachtjes praten. Hè? Oh ja. Ja, want dan mag dat, okay. dat anders toren. Maar daar wordt dus el elk jaar een gigantisch uh, drukbezocht evenement... de Strandbridge Drive. Uh, Iron Man hadden we al besproken. Uh, morgen is er in de muziekpaviljoen op het Raadhuisplein... de Hot Club de Frank... Van half twee tot vier uur. Franstalige muziek, hè? Dat zal de uh, ja, Hot Club de France, Hot Club de Frank. Leuk nou, gevonden hot. trouwens. Maar uh, voor het winkelende publiek morgen uh, dus muziek in het muziekpaviljoen. Ja, die hebben een eigen cd uitgebracht en daar gaan ze allemaal nummers morgen van spelen. Oké, okay. uh, even verder bladeren. Uh, wat is er op het circuitpark Zandvoort te doen? Daar is dit weekend niet meer dan uh, twee dagen. Het is eigenlijk al drie dagen. Het is vrijdag eigenlijk al begonnen. Uh, met uh, races. En wel, uh, vandaag is er uh, een race van 12 uur race. Die is van vanmorgen al begonnen om 8 uur. En die is finished om 8 uur vanmorgen gestart uiteraard. En dus is finished om 8 uur. Dus mocht u hier gezellig een weekend in Zandvoort vertoeven... en u heeft zin om eens even het circuitpark te gaan bekijken... dan kunt u daar live races zien. En morgen vanaf uh, een uur of negen... ja, dat is vrij vroeg... beginnen de trainingen ook alweer voor de tweede dag... En het programma loopt door tot uh, rond de klok van 6 uur. Vooruitblikkend uh, even op elf en twaalf de Hark GP Classic. Dat is, een, dat is een tweedaags historisch evenement. Dus heerlijk oude autootjes kijken. En uh, voor de rest uh, nog best veel te doen uh, in Zandvoort. Zowel op het strand als in het dorp. En in ieder geval, uh, ik zou zeggen, we gaan vanavond dansen. Morgen lekker ook dansen op het Raadhuisplein. En uh, genoeg dingen. Dus dadelijk gaan we weer voetballen. De tweede helft uh, van uh, SV Sanford. Ze spelen vandaag Juit uit tegen De Ruststand 0-0. 0-0. We zijn heel benieuwd of het in de tweede helft uh, die ruststand gaat veranderen. Hè? Willen we willen <laughs> wel een paar doelpunten horen van uh, SV Sanford. Lijkt me goed. Maar eerst gaan we wat muziek draaien van Chris Ria. Josephine is hier. Cause Cause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 You're been eaten van Jesser, samen met Chantal Jansen. En vecht mij uiteraard tegen kanker. En uh, ja, de kankerbestrijding, uh, die doet heel veel di goede dingen met het geld wat ze inhalen. Ja. En uh, ga de schuld geven aan de kankerbestrijding. Snel weer over naar uh, Jovines voor de tweede helft van Castricum tegen SV Zandvoort. Jap! Ja, maar de eerste tien minuten van die tweede helft nou niet echt de sterkste van Zandvoort zijn, tot nu toe. Ik denk dat ze al een uh, stuk of zes, zeven corners tegen hebben gehad een vrije schop uh, op de rand van het 16 meter gebied en dat soort zaken. Het, het gaat niet lekker. Soms is ook binnen aan no als ze de bal bezitten hebben, de bal weer kwijt. De bal wordt slecht uh, aangenomen. Er kan, er kan niks mee gedaan worden. Nu gaat het toevallig Billy Visser gaat langs de man en geeft die bal de diepte. Michael Kuil. Kuil is heel snel. Hij, hij, hij had, had vergeet de bal mee te nemen. Dat is natuurlijk zonde. Hij was de man vandaag, maar dan moet je ook nog de bal meenemen. Dan was je helemaal de rechterlijn naar de keeper gekund, maar dat is niet het geval. Hij, uh, de bal gaat nu over de zijlijn. Veenbeen van Kastikum en Billy Visser mag die inwerp gaan nemen op de helft van naar Max Aardewerk. Aardewerk naar Remco Ronde, Ronde terug naar Aardenwerk. en die, die is de bal kwijt, de paas was niet zuiver genoeg en dan gaat die bal gaat, uh... ho, ho, ho, ho. hier wordt zolver geholpen door zijn eigen grenslichten, want uh... ik konden hier te zien dat uh, de aanval van Kassik goed was was geen buitenspel, maar de vlag van Gerard Pliemen ging omhoog en uh, de bal die werd als buitenspel gegeven Goed, Samford, uh, gaat daardoor het uh, oog van de naald. Er wordt nu even gewisseld bij Kastikken. Er, er nog geen wissels. Ja, er zitten wel wat mensen op de bank. Maar die zijn uh, of uh, hebben een, uh, een, uh, noem je dat, een trainingsachterstand. Ze zijn licht geblesseerd. Daar hoort dan uh, Maurits Wol onder andere bij. En die zit dan nog meer. Uh, nou kan ik hier nou niet zien. Maar nou Goed, dan gaat de wel komen. Die bal van... van uh, John Mol, maar Ivan Hoppe. Hoppe heeft hem gekregen. Hij gaat over vier been van Kastieke verdedigen over de achterlijn. Zandvoort mag een corner nemen. En voor Zandvoort gezien aan de rechterkant van het veld. En zoals het gebruikelijk tegenwoordig wordt die genomen door uh, Max Aardenwerk. Die moet wel van de andere kant van het veld komen. Maar goed, die is dan niet bij de corner vlag gekomen. En gaat zometeen die bal weer in het veld brengen. Zeven man van Zandvoort, nee, zes man van Zandvoort voorin. Is het genoeg? Ik mag het hopen, maar ik ben er bang voor. Komt die bal hoog. En dan wordt gekikt, en gekopt door Patrick Koop. Maar die bal is niet zuiver genoeg. We kon er geen kracht zetten. Gaat naast het bal. Uh, Kastrikum mag een doel opnemen. nemen. Uh, moet ik wel zeggen, deze tweede helft een stuk sterker dan Eertel. Sterker ook de Zandvoort. Maar gelukkig voor Sandvoort staat het nog steeds 0-0. Ja, Joop is uh, Kastrikum een uh, sterk team. Uh, Kastikken maar uh, net hetzelfde als wij uh, te kampen met blessures, uh, bijvoorbeeld de as van de veld waar eigenlijk uh, het spelletje om draait. Die uh, moet, uh, moet, uh, bestaat uit jongens uit de tweede en een enkele A-junior, uh, dus ook niet zo winder. Ook Kastikken heeft, dat heb ik even aangevraagd, in de aanloop naar de eerste competitiewedstrijd deze, dus negen wedstrijden getraind. Uh, die hebben er net zoveel gewonnen als Van Voort, ook één. En eentje gelijk gespeeld. Dus wat dat betreft is, is de in evenwicht. En verleden jaar in de competitie? Verleden jaar hebben we hier uh, gewonnen. Dat was uh, billenknijpen voor Zandvoort. Ik weet het nog heel goed. We werd in de tiende minuut door Zamfourd gescoord. En uh, de scheidsrechter liet het eind, in die tweede helft, liet nog twaalf minuten doorspelen. En daar is Zamfourd toen door het oog van de naald gegaan. Ik heb toen ook nog een minuut of vijf gingen staan kletsen aan die telefoon. Daarom kan ik me dat zo goed herinneren. Uh, dus ze zijn aan elkaar gewaagd. We hebben wel toen uh, in Zandvoort verloren. Nou weet ik, ik dacht met 2-1 uit mijn hoofd. Ik heb dat niet ja, gekeken, Maar die wedstrijd hier die stond me nog echt uh, behoorlijk voor de geest. Oké, okay, jap yep, We komen straks weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Hier is Ritmo de la Noche. Lorca. was Lorca en tot slot nog even de bioscoop beginnen zo vlak voor 4 uur. Ja, dat hadden we toegezegd. Want dan hebben we het over de speelweek 36, namelijk van 2 tot en met 8 september 2010 en het bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort. We gaan naar Toy Story Nederlands gesproken. Dus Dat is de derde Pixar animatiefilm van Toy Story over Woody en Buzz die op een kinderdagverblijf worden gedumpt. Zaterdags, zondags en woensdags om half twee. Dan hebben we ook nog Schrek voor eeuwig en altijd. Nederlands gesproken. Schrek komt terecht in een akelig veranderde versie van heel ver, ver van hier. Waar hij en Fiona elkaar nooit ontmoet hebben. Zaterdag, zondag en woensdag om vier Uur. De karatekit, uh, ook vanaf 6 jaar. Jaden Smith is de nieuwe karatekit en Jackie Chan, de bekende Jackie Chan, zijn leermeester. Donderdag tot en met dinsdags om 7 uur. Leap Year, een romantische comedie waarin Amy Adams naar Dublin vliegt om haar vriend tijdens schri Schrikkeldag ten huwelijk te vragen, zodat hij wel ja moet zeggen. Donderdag tot en met dinsdags om half tien avonds. Filmclub Simon van Kolum, Baria, uh, een